9 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het verkeer moet in het hele land rekening houden met gladheid. Op de A9 zijn zeker drie auto's op elkaar gereden. Een aantal wegen is afgesloten. Onder meer de Velsertunnel op de A22 bij Beverwijk is dicht. Op de A16 is vanwege ijsvorming de afrit bij Zwijndrecht afgesloten. Het KNMI waarschuwt dat het in het hele land door winterse buien glad kan zijn. Er valt lichte sneeuw en in de kustprovincies kan het ook mot regenen...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 In de zomer van 2010. In het gedrang bij het festivalterrein kwamen toen 21 mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Sauerland bood wel excuses aan, maar weigerde schuld te bekennen en op te stappen. De burgemeester moet nu zijn ontslag indienen. Het weer in het zuiden droog, in het noorden trekken buitjes met ijzel het land op, waardoor de kans is op gladheid, in de kustprovincies ook kans op mist. Temperaturen vannacht tussen min 5 en plus 1. Morgen eerst droog, later regen en dan 3 tot 6 graden.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 onze rondreis door de typisch Nederlandse begrippen en fenomenen. Wij zijn bij de N, en dat is niet de N van natuurijs, want daar hebben wij weer een ander lemma voor... en dat komt volgende week bij de S. Dat straks, en nu gaan we eerst het documentaire... debuut van Marloes Elings beleven. Met de documentaire Vader gezocht. Marloes? Hallo. Hoi. Het is je eerste documentaire voor ons, Vader Gezocht. En jouw eerste documentaire heeft nu al voor de uitzending enorm veel publiciteit gegenereerd. Dat betekent maar weer eens dat dat onderwerp, Vader Gezocht, enorm dat een verbeelding spreekt. Had je dat hmm. verwacht? Nou, ik had wel uh, een beetje uh, belangstelling verwacht. Maar dat het uh, zoveel zou zijn, dat, ja, daar ben ik zelf ook wel beduurd van. En je documentaire die gaat over een, een, een, een zoektocht naar wie jouw eigen, eigen vader eigenlijk was en waarom die zo was als die was, en naar de perfecte vader in het algemeen. Hè? Mm -hmm, ja. Zullen we eerst eens dus even gaan luisteren en dan spreken wij daarna uitgebreid verder. Tot later. Zullen we dat doen? Oké, okay, wij gaan luisteren, dames en heren, naar vader gezocht. Een vader moet betrouwbaar zijn. Niet de hele tijd werken. Leuke dingen doen. Dingen uitpraten. Humor hebben. Ja, je vader moet je leren wat wel en wat niet kan. Of wat wel en niet mag. En helpen als je verdrietig bent. Dit verhaal gaat over vaders. Over slechte vaders. Over goede vaders. En vaders die er het beste van proberen te maken. Dit verhaal gaat ook over mij... Een dochter die zichzelf ruim 25 jaar geleden heeft ontvaderd... en die via het parool en geen stijl opeens weer met haar vader wordt geconfronteerd. En dat roept veel vragen op. Wat is bijvoorbeeld een goede vader? Waar moet zo iemand aan voldoen? En kun je een tegenvallend exemplaar ruilen voor een beter gelukte versie? Volgens de Amerikaanse vader die ik zelf best had willen hebben... weten vaders vader zelf ook niet precies wat een goede vader is... Laat staan dat zij van zichzelf weten of ze een goede vader zijn. For instance, can you tell me whether the kids would have been a lot better off if they would have never met you? I said, I can't. I can't give you the answer to that. Ja, yeah, no Het begon allemaal op de verjaardag van mijn neefje, ruim twee jaar geleden. Een van mijn broers kwam triomfantelijk de kamer binnen met een slordig uitgescheurd stukje krant. Het was een artikel uit het Parool. Een krantenberichtje waarin de naam van onze vader voorkwam. De man waar geen van ons nog contact mee had. Al decennia niet. Ene Willem Elings wil de DSB-bank overnemen en laten doorstarten tot Webbank. Zijn woordvoerder is Henk Bakker, voormalig raadslid van Leefbaar Amsterdam. Meneer Elings is dagelijks bezig met schuldsanering en hypotheekverstrekking, zegt Bakker. Meneer Elings is een heel sociaal bewogen persoon. Het raakt hem dat de gewone man weer in zijn portemonnee wordt geraakt... door de problemen van de hoge heren. Op de vraag wat meneer Elings en zijn woordvoerder daaraan gaan doen, antwoordt Bakker... Wij gaan de DSB overnemen. Meneer Elings heeft genoeg investeerders achter zich staan. Twee van mijn broers reageerden geïrriteerd. Opgefokt, boos. Mijn middelste broer en ik moesten lachen. Vooral de naam van mijn vaders bedrijf werkte op onze lachspieren. Net zoals Dirk Scheringa noemt mijn vader zijn onderneming de WEB. De Willem Eelingsbank. avonds stuurt een van mijn broers een filmpje... Onze vader wordt geïnterviewd door Geen Stijl voor de rechtbank in Amsterdam... waar op dat moment DSB failliet wordt verklaard. Ik herken hem niet. Een kleine gezette man met alpinopet vertelt tegen Rutger Kastrikum... dat hij de DSB gaat overnemen. Meneer, ja, u uh, bent ook een DSB-ex-medewerker? Uh, nee, nee, ik heb een bot gedaan op de bank. Wat zegt u? Ik heb een bot gedaan op de bank. U heeft een bot gedaan? Ja. Een bot van hoeveel? Van 26 miljoen, garantiestelling van 3 miljard. Dat is niet, uh, niet misselijk? Nee, mijn woordvoerder komt zo, dus uh, ik heb nog geen tijd even. U had nog iets uh, in de achterzak? Een klein beetje, ja. En uh, is dat dan een serieus aanbod? Ja, ik ben al uh, 14 dagen ermee bezig, dus uh, ik heb zelf ook een bank, dus... Uh, Wat voor bank is dat dan? De Webbank, de Willem Eilingsbank. Dus hier staat uh, de nieuwe gaan kunnen we wel zeggen? Nee, ik heet gewoon Willem Eilings. Meer niet. Hoe moet ik dit uh, nou zien, zo, wat u nou allemaal vertelt? Nou, dat is een hele normale zaak. Ik vind het nogal opmerkelijk. Het is een gewone transactie. Ik heb een heel groot commissie. raad van bedrijven ook door de hele wereld heen. Dus ik bedoel, ik, uh, ik heb echt een patiënt in mijn zak, hoor. Nog geen maand later staat mijn vader weer in het parool. Niet als de nieuwe eigenaar van DSB, maar als oplichter. Deze week werd de meubelhal van Henk Bakker junior ontruimd. Bakker, en vele met hem, geloofden de grote verhalen van Willem Elings. Maar ook Elings zelf gelooft zijn eigen verhalen oprecht. Een oude kaartgabber zegt... de man leeft in waanzin en hij weet het zelf niet eens. Makelaars, horecamensen, bankiers, er is altijd wel iemand die erin trapt. Hij is een sterverkoper, hij verkoopt je knollen voor citroenen... want hij gelooft zelf dat hij citroenen bezit. Een stamgast weet te vertellen dat Elings tijdelijk werd opgenomen in een inrichting in Sandpoort toen hij de vloer van de huurwoning van zijn ouders liet openbreken om daar een zwembad te laten bouwen. Willem is manisch depressief, aldus de stamgast. Toen hij zijn medicijnen slikte ging het heel goed met hem. Maar hij wil niet geholpen worden, hij begrijpt namelijk niet dat hij ziek is. Een neef belt mij geschrokken op. Ook andere familieleden melden zich bezorgd. Mijn broers en ik reageren redelijk onaangedaan. Verbaasd zijn we helemaal niet. Dit is de man die wij ons herinneren. Dit zijn de drama's die wij kennen. Dit is onze vader. Ik ben 18 als ik mijn vader voor het laatst zie. Hij is al net een paar dagen gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting in Zandpoort. Ik ben opgelucht. Wekenlang heb ik gepoogd te redden wat het te redden viel... Bij mijn moeder die bang voor hem was, bij mijn oma, waar mijn vader tijdelijk woonde en die dood van hem werd, en bij zijn ex-vriendin, waar hij de boel ook op stel te zetten. De deur van de afdeling waar mijn vader verblijft wordt geopend door een verpleger met een rinkelende sleutelbos. Achter de deur staat mijn vader, zo blij als een jong hondje, die zijn handen een zelfgeregen ketting die oogt als een knutselstukje van een kleuter. Hij moet en zal mij de slaapzaal laten zien waar hij s'nachts verblijft. Want er is iets wat niemand weet, zo fluistert hij mij toe. Hij heeft een vogelnestje, maar sst, het moet geheim blijven. De bovenste plank van zijn bijna lege kledingkast ligt een smoezelige lichtbruine regenjas waarin drie eieren liggen. Mijn vader kijkt er gelukzalig naar, de trots spat hijst van hem af. Als de inbewaringstelling wordt opgeheven, begint alle ellende weer van vooraf aan. En dan klopt er iets. Het is genoeg geweest, vind ik. Deze man is niet geschikt voor het vaderschap. De stukken in het parool en ook het filmpje op geen stijl maken veel herinneringen los. Herinneringen waarvan ik soms zelf nauwelijks wist dat ik ze had. En toch voel ik niets. En dat bevreemdt mij. Waarom schaam ik me bijvoorbeeld niet... Waarom voel ik geen compassie met de slachtoffers die mijn vader heeft gemaakt? Of medelijden met mijn vader, omdat hij nog steeds zo'n puinhoop van zijn leven maakt? En dat intrigeert mij. Weiger ik iets te voelen voor de man die mij heeft verwekt? Hebben mijn vader en ik echt geen band? Of voel ik niets uit pure zelfbescherming? Ik snap er niets van en daarom ga ik als eerste naar Londen. We zijn nu aan Londen-Victoria. Ik ga daar naar een organisatie waar ze alles weten over vaderschap. Het Fatherhood Institute. En ik ontmoet daar Adrian Burgess, hoofd research. Good morning. Hallo. Very nice to see you. Hi, nice to meet you. Hello, and go upstairs and then into the room just above here. Okay. Burgess is een kordate dame die drie jaar onderzoek deed om een boek over vaderschap te kunnen schrijven. Ze is totaal niet verbaasd dat het nieuws over mijn vader mij niets doet. En ze zegt zelfs dat ik mij gelukkig mag prijzen dat ik de band met hem ruim 25 jaar geleden verbrak. Het is misschien een honour. wat je what you, you experienced, ook al was het moeilijk. heeft je. Um, work through your feelings because you then took responsibility and became the grown-up, so that when you did read about him, it was fine because you'd worked through it and that's why you could feel nothing, I think. You know, I know two cases I can think of where working through a relationship with an unsatisfactory father was achieved and these fathers would never change, but the children moved through and so the fathers don't loom large in their lives. Nay. Mijn vader spookt inderdaad nooit in mijn hoofd rond, maar ik besef me ook dat ik dankzij hem een heel vertekend beeld over vaderschap heb en me eigenlijk niet zoveel kan voorstellen bij een goede vader. Burgess wel, en zij schetst waar zo iemand aan moet voldoen. In onze society in Europe, the good enough father has come to have many qualities that are expected of him. We expect the good enough father to be close to us... and to feel to be a good hugger. And I mean that physically, but also emotionally. Somebody who is there for us, who can put our needs first. Um, yeah, who, who, who loves us, who sees us as a valuable person. Een goede vader is iemand die zijn kinderen de moeite waard vindt. Die ze knuffelt die ze het allerbelangrijkste van de wereld vindt... en die van hen houdt. Hm. Dat soort veiligheid ken ik niet van vroeger. Mijn vader zorgde niet voor geborgenheid en mijn moeder evenmin. Ze had al moeite genoeg om zichzelf overeind te houden in het leven. Ik ben een jaar of zeven en ik spaar op mijn verjaardag heb ik van mijn oom een prachtig zeeblauw album gekregen en ook flink wat postzegels. Op een middag spreek ik met een paar vriendinnetjes en buurkinderen af om bij mij thuis postzegels te ruilen. We zitten aan de zeshoekige eettafel en opeens komt mijn vader binnen. In zijn handen heeft hij zijn eigen postzegelalbums. albums. Hij schuift wat spullen opzij en gaat bij ons zitten. Gil deelt die zegels uit aan mijn vriendinnetjes en buurkinderen. Ze glunderen. Ik krijg niets. Mijn vader is heel nieuwsgierig naar de verzamelingen in de albums van de andere kinderen. Hij trekt hun albums haast uit hun handen en bekijkt enthousiast hun verzamelingen. Mijn album kent hij al en daarom stuurt hij me naar buiten. De rest van de middag sta ik met mijn neus tegen de ruit gedrukt te kijken hoe iedereen binnen plezier heeft. Niemand lijkt me te missen. Niet alleen in Londen laat ik mij bijpraten over vaderschap. Ik vraag ook vaders in mijn directe omgeving wat het betekent om vader te zijn. Hey Michael, you're a dad. True? Wat does dat Ik uh, I have children. Wat does het to om een dad? Ik heb kinderen. Dat klinkt wel heel makkelijk. Is vaderschap zo simpel? Ik ben benieuwd of mannen weten wat ze moeten doen om goede vaders te zijn. Of ze daar ideeën over hebben, voornemens of voorbeelden. Mijn vader uh, uh, was niet able to express his emotions or his feelings for other people and um Dus uh, so with my children they they know very explicitly that I love them to bits because I tell them all the time. En tijd misschien, maar ik vertel het Wat ik volgens mij de, de essentie vind van, van twee jongens uh, grootbrengen als vader... ...is hun uh, zelfstandigheid bijbrengen. De zelfstandigheid zodat zij het uh, redden in de wereld. Zelf, ook zonder mij. Draaien. Ja, daar gaan we. Dat ik bij het je? Ja je moet ze dingen leren en je corrigeert ze in gedrag en je doet ze dingen voor. Maar Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je ze heel laat. Ik probeer het altijd met gewoon vanuit ja, respect te doen. Ja, alsof het gelijken zijn. Maar daar zit natuurlijk ook een soort spanning in, want ze zijn geen gelijken. Je bent de baas. Het valt mij op hoe liefdevol de vaders over hun kinderen praten. Warm, betrokken, bezorgd, ontroerd en vaak ook heel erg trots. Ik vind het wel een verrijking. Ik vind het ook echt prachtig om die mannen zo te zien. Uh, van alles uitproberen en ontdekken en, en mm. dingen doen. en Hoe ze groot worden. En uh, nou, Daar ben ik wel heel trots. Hoe ze dat allemaal doen. Op school en in voetbal en skateboarden, gitaarles en al die dingen die ze doen, hoe ze met vriendjes omgaan. Ja, uh, nou, zijn wel twee hele, hele knappe mannen. Mm. Ik ben niet helemaal objectief natuurlijk, maar <laughs> ik, vind het wel, uh, ik vind het wel kanjers. Zo'n klein mensje is heel erg leuk, vind ik. Zo'n uh, zo zo slapstick uh, volwassene, weet je. Zo'n kindje dat gewoon al van die dingetjes dat je nadoet, als het ware... Waar alles fout doet. Ja, ik weet niet, daar heb ik gewoon enorm zwak voor. Dat vind ik, vind ik wel weer helemaal geweldig. Kijk, okay, die kwam laatst. Die, was, die had een stoer geintje uitgehaald op een uh, halfpijp. En een stukje van een tand afgebroken. Ja, dat is toch, dat is wel even, even slikken. Als die dan terugkomt, aan Dat komt denk ik door dat stuk van jezelf. Het lijkt heel erg op wanneer je zelfs zoiets overkomt. lijkt er heel erg op. Hè? Al die verbondenheid, die liefde, het steekt. Niet heel erg, maar ik voel het wel schuren. Ik ken dat soort geborgenheid helemaal niet. Dat een vader trots op je is, onvoorwaardelijk van je houdt. Zo'n vader zou ik zelf ook wel willen. Bij toeval ontdek ik via Google dat er in Amerika een Eelingspark is. Een park met mijn achternaam. Als ik verder surf, ontdek ik dat het park is vernoemd naar Virgil Eelings. Een gepensioneerde hoogleraar natuurkunde in Californië. Een man waarnaar ook een zwembad is vernoemd. Een universiteitsgebouw en een theater. Hij blijkt jaren geleden een hele bijzondere microscoop te hebben uitgevonden. En daarmee groot fortuin te hebben vergaard. En... Deze Virgil blijkt net zo oud als mijn eigen vader. Ik ben meteen gefascineerd. Wie is die man? Hoe ziet hij eruit? Is hij aardig? Heeft hij kinderen? En wat is het voor vader? Samen met mijn jongste broertje stap ik achter in de knaloranje Diana van mijn vader. Ik ben twaalf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 In Londen zegt Adrian Burgess dat er vroeger iets met mijn vader moet zijn gebeurd. Volgens haar worden mensen niet als slechte ouder of als oplichter geboren. You know, people do not are not born con men. You know, they are born with all the potential that children have. Um, things have happened to them which do not excuse them, but we are seeing them in the course of human history. Mm -hmm.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 Het is heel goed mogelijk dat mijn vader niet voor mij geeft, zegt Burgess. Maar dat is niet omdat hij niet van mij houdt... maar omdat hij zo beschadigd is dat hij dat niet kan. Maar dat zou natuurlijk niet willen dat ik niet over je geval Wat je daar zou zien is iemand die zo it is. You Want know, het is I natuurlijk... Mean, voor vaders, terug naar wat een vader is... Als een vader looks naar zijn baby, als this baby is born, geboren... is hij Right, even men who have given up babies for adoption and have not seen them, a lot of those men carry that image of that child they have not seen throughout their lives. Right, mm. these are men who are not hugely damaged; yeah. they're able to allow painful feelings. But men who are so damaged, mm. you know, mm -hmm. they have this terrible history. It doesn't excuse them. It doesn't mean that we haven't suffered from. We have, you know, um, and they might, and they have. Het gesprek met Burgers maakt mij steeds verdrietiger. Ik vind dat verwarrend. Maar volgens Burgers is het juist heel goed om dat verdriet te voelen. En het is oké om te zijn Want als je een klein kind bent, als je jezelf zwaar is, zijn, ben je overweldigd. When you're a grown-up, you can be sad. It's all right. And then you'll come out the other side and go, I was really sad and I cried. Mm. Yeah. And that's fine. But, you know, it's yeah. good. Because that actually brings you in touch mm. with everything you need to be in touch with. And this is the importance for me of writing the book. I had many tears. uh -huh. Like you. You know? yeah, would like is. a tissue. Yeah, I would love a tissue. This yeah, is complete. This is clean. There you are. Thank you. you. Got... Yeah. Um, yeah, so it, that's right. Oké, okay. het maakt me dus verdrietig dat mijn vader mijn vader is. Maar waarom vrees ik, zelfs nu nog, dat hij mij niet de moeite waard zal vinden... en niet zo mij geeft? Het is omdat je nog steeds op een niveau as als kind. Oké. Dat is goed. Je moet gewoon weten dat dat je doet. Ja. Hij heeft niet meer de koevoel toch? Ik reageer volgens Burgers als een gekwetst kind. Dat is waar mijn verdriet en boosheid vandaan komen. Ondertussen laat de elingsfamilie in Californië mij niet los. Langzaam maar zeker begin ik geobsedeerd te raken door de Amerikaanse Virgil. Ik moet en zal hem zien. Ik leg contact met hem via zijn zoon Jeff en boek een ticket naar San Francisco. Ik ga er naartoe. In Santa Barbara ontmoet ik als eerste Jeff. Als hij uit zijn auto stapt, moet ik mezelf heel hard in mijn arm knijpen. Jeff lijkt sprekend een jonge versie van mijn vader. Echt twee druppels water. Ik kan mijn ogen bijna niet geloven. S'avonds ontmoet ik zijn vader. Als ik aanschuif op een diner ter ere van Virgil's 72e verjaardag. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear Virgil, happy birthday to you. Yeah. Zijn zoon en Koreaanse schoondochter, haar Koreaanse zus en kinderen... ...zijn vriendin en zijn motorvriend, de kunstenaar Larry Poons, ...vinden het volkomen vanzelfsprekend dat ik er ben. Ik kan het zelf haast niet geloven. Is dit echt? Vier ik hier de verjaardag van de man die al weken in mijn hoofd de nepvader heet? Ben ik opeens onderdeel van een nieuwe familie? Hoor ik hierbij? Yeah. Ik ben een jaar of tien en zit, zoals vaker s'avonds laat... in mijn pyjama boven aan de trap. Geconcentreerd luister ik naar wat er in de woonkamer gebeurt. Ik heb het ijskoud. Met mijn rechterhand hou ik de trapleuning vast... en mijn linkervoet staat al op de bovenste tree... om als het nodig is naar de telefoon te rennen die in de hal aan de muur hangt... en snel de politie te bellen. Eén keer word ik niet op tijd wakker. Ik schrik als een buurvrouw mij en mijn broers uit bed komt halen. Het is midden in de nacht... Ga gaan bij haar gezin logeren, vertelt ze al als we met z'n vieren in onze pyjamas over straat lopen. Mijn moeder zit al bij de buren op de bank, als we binnenkomen. Ze huilt, hij ziet er vreemd uit. Haar ogen zijn dik, ze kwijlt een beetje en haar knie bloedt. De volgende dag stuurt mijn moeder mij en mijn oudste broertje, hij is net negen, naar huis. We moeten kijken of de kust veilig is. Mijn adem stokt in mijn keel als we de deur van de bruin bijkeuken open doen. Mijn broertje en ik sluipen door het huis. Hoor een raar gehuil uit de gang komen. Het lijkt wel van een dier. Het komt uit de wc. Als we met z'n tweeën heel voorzichtig de wc-deur openen... vinden we onze vader. Hij kijkt ons aan. Maar het is net alsof hij ons helemaal niet ziet. Hij zegt niks. Zijn gezicht is opgezwollen en heeft een vreemde lichtgele kleur. Hij huilt alleen maar... De dag na zijn verjaardag ontmoet ik Virgil weer. Hij denkt dan nog steeds dat ik een radiodocumentaire maak... over de geschiedenis van de Elingsfamilie. De smoes die ik heb gebruikt om met hem in contact te komen. Maar eigenlijk wil ik het met Virgil over vaderschap hebben... en ontdekken of hij een goede vader is. Want in mijn hoofd is Virgil in de afgelopen weken... uitgegroeid tot een ideale vader. Eentje die ik eigenlijk heel graag zelf zou willen hebben... Ja, ik sta nu in echt een gigantisch huis. Uh, dat is het huis van Vultje, waarin ze eentje woont. En uh, het is echt enorm groot. En dan kom je in zijn huis en dan ligt er overal post en uh, een leren broek en boekjes. En uh, in de, de eetzaal uh, is hij bezig om een houten vliegtuig te maken... met allerlei rotzooi en verf en lijm en stukken hout... Het ziet eruit als het huis van een uh, student of een uh, jongen die uh, alles wat hij uh, niet meer nodig heeft achter zich laat vallen. En uh, nou, dan gewoon uh, laat vallen, zeg maar. Het vreemde is dat het helemaal niet gek voelt dat ik in het huis van Virgil loop. Ik voel me er thuis, ondanks de gigantische puinzooi. In de hal staat bijvoorbeeld een uit elkaar gesloopte motor. En in de keuken staat een uit elkaar geschroefde magnetron. Op weg naar zijn huis zijn we onderweg gestopt om bloemen te plukken. En thuis zoekt Virgil een vaas en schikt de bloemen. Ik denk dat ze. Ja, Ze een in huis, omdat ze al deze buds Oh ja, ja. En. Het is leuk. Het is een Virgil verbleekt of verbloost niet als ik hem vertel dat ik helemaal geen radiodocumentaire maak over de geschiedenis van de Elingsfamilie. Hij vindt het zelfs leuk. En hij vertelt geanimeerd wat vaderschap voor hem betekent. When you ask what vaderschap betekent... dan fatherhood mean? I I would say that's not it. It's not to take your kids and make them what you want them to be or to to look like you. They all have different attributes, and I think it's to make them look like them. Virgil vindt dat kinderen niet op hun ouders moeten lijken, maar de ruimte moeten krijgen om zichzelf te worden. En ook vindt hij het belangrijk dat vaders hun kinderen niet ten onrechte ophemelen. En dat vaders eerlijk zijn. I think as a father, one thing you don't do is try and make your kid feel good by saying you're doing really doing a good job when he's not. It gives them completely distorted uh, view of what it is. You're, see, life life has a lot of missteps and failures and mm. you probably ought to know what that looks like. <clears throat> so, if you're a good dad, you you're honest? You should be honest, yeah. Yeah, mm. yeah I think honest because eventually you're going to run into uh, real life and there's going to be somebody who's going to tell you honesty and you're not going to like it. Ik drink zijn woorden en smelt bij iedere anekdote. Het is alsof ik Virgil al eeuwen ken. En hij voldoet volkomen aan het ideale beeld... dat ik in de afgelopen weken in mijn eigen hoofd heb gevormd. Hij is betrokken, onconfessioneel, liefdevol, warm... en hij neemt zijn verantwoordelijkheid als ouder. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar om deze man nu in te ruilen voor mijn eigen vader? Nee... Dat is echt een idioot plan. Ik durf en wil het hem ook niet voorleggen. Zometeen denkt hij dat ik uit ben op zijn geld. Of knettergek. En Virgil lijkt wel ideaal, maar ik heb inmiddels van zijn zoon begrepen... dat zijn vader zeker deugt, maar dat het vooral zijn moeder was... die voor veiligheid en geborgenheid heeft gezorgd. Virgil was vroeger namelijk gewoon altijd aan het werk... Ik zal het dus moeten doen met de vader die dacht dat hij de DSB kon overnemen. Een man waar ik, zo kom ik er tijdens het maken van deze documentaire achter, ook dingen van heb geleerd. Ik ben 16. Dankzij mijn vader verkoop ik een paar maanden lang iedere zaterdag op de Zwarte Markt in Beverwijk Rozen. Mijn vader kon mij ochtends om vijf uur ophalen samen met de dochter van zijn vriendin en haar buurjongen. We rijden altijd eerst naar een rozenkweker en vullen daar met z'n allen de vrachtwagen tot een nok toe vol. Op de markt blijkt mijn vader een ras verkopen. Hij leert ons hoe je mensen enthousiast maakt. Hoe je ze kunt verleiden tot aankoop van iets waar ze zelf nog nooit aan hadden gedacht. Een leerschool waar ik als freelancejournalist veel aan heb gehad. Oké, okay, de andere kant van het zaterdagbaantje was een stuk minder positief. Na een dag hard buffelen verbraste mijn vader al het geld... en kocht hij aandacht zijn vrienden door heel veel rondjes te geven in het café. Het zwarte marktavontuur duurde dus niet lang. Niet alleen wij werden niet of sporadisch betaald. Dat gold ook voor de rozenkweker en de vrachtwagenverhuurder. Maar oh goed, ook daarvan heb ik geleerd. Ik betaal mijn rekeningen, ik spaar... en ik heb een feilloos gevoel voor oplichters, gevaar en nepvrienden. Mijn vader blijkt, tot mijn eigen verrassing, dus wel degelijk een vader te zijn geweest. Geen goeie, dat is zonneklaar. Maar ik deel blijkbaar meer met hem dan ik zelf dacht of wilde denken. En ik word zelfs mild. Dat is volwassen worden, zegt Adrian Burgess in Londen. Een van de manieren which we met anything. ik bedoel. Mean is through understanding why people do things. It doesn't mean we forgive them or we forgive the hurt. So, for example, Alice Miller has written about Hitler and Stalin and she said, I don't write about these people to forgive them. Mm. I write about these people to understand them. And I believe that in our journey through life, understanding our parents is one of the things we do as we grow up. And... Um... Oh ja, ik lijk sprekend op mijn vader, zeggen mensen die het geen stijlfilmpje zien. En dan doelen ze op zijn neus: een behoorlijk aanwezige neus. Nou, dat is fijn. Never let 'em tell you that we're all, all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had tomorrow could ever follow today. The Mountains and the canyon started to tremble and shake. The children of the sun begin. It seems that the steps of door, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. vader gezocht. Het werd gemaakt door Marloes Elings. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. En deze documentaire werd gemaakt voor de NTR. Ja, waar het op neerkomt, je vader, je zult het ermee moeten doen. Je vader was je vader, je vader is je vader, je vader blijft je vader. Marloes, heb je een beetje met je vader um, leren leven... tijdens het maken van deze documentaire? Ja, ja. Ik vond... Uh... Ik vond het zelf wel bijzonder om aan het eind te constateren, om er voor mezelf ook achter te komen, dat ik milder ben geworden. En dat ik uh, ja, ook wel zie dat hij waarschijnlijk door zijn ziekte uh, ja, niet anders kan. Niet anders kon. Ja, en, en dat je dus inderdaad ook een, een aantal dingen van hem hebt geleerd, juist door, ja. uh, door uh, hoe het niet moest. Ook dat, zeker. Ja. Ja. En die neus, de, waarom ben jij bij de radio gaan werken? Omdat we jouw neus niet kunnen zien, <lacht> natuurlijk. Dat is. Hé, hey, eindelijk. Je snapt hem, Fins. Dat is waarschijnlijk ook zo, <laughs> ja. Wat is er trouwens, wat is er eigenlijk van uh, de kinderen elings? Er zijn er vier natuurlijk, je ja. hebt drie broers. Wat is er van deze elingsjes geworden? Uh, nou, ja, wonderwel zijn we allemaal uh, goed terechtgekomen. Niemand van ons is uh, in de goot beland of uh, anderszins uh, halverwege aardbodem gezakt. Nee, we, op, op wonder, wonderbaarlijke wijze heeft iedereen van ons vier het gered in de wereld. Zo'n vader maakt blijkbaar, kan althans, als je het karakter mee hebt... Je, de, de kinderen blijkbaar heel sterk maken. Ja, zeker. Ja, we hebben allemaal zo goed leren vechten voor ons voortbestaan... dat uh, ja, dat ons ook allemaal heeft verdergebracht. Maar wat je natuurlijk wel moest doen bij deze document, daar dus zat ik te denken... is dat je eigenlijk al een, een stap terug in je verleden moet doen. Want zoals je daar uh -huh. in Londen zat, bij die Burgess, dat je inderdaad dat verdriet weer voelt. Dat is, dat eigenlijk heb je dat al lang verwerkt. En Jawel, maar ga je dat verdriet, er weer doorheen. Als ja, dan. maar dat verdriet zit natuurlijk wel altijd nog in je. Ja. Van het gemis van een vader. Ja, en dat blijf je natuurlijk meedragen. Dat gaat nooit, nooit, ja. nooit weg. Ja. Blijf jij Virgil Eilings uit Amerika eigenlijk uh, zien? Ik hoop van wel, ja. Het is een leuk man. Maar je gaat hem niet, niet echt adopteren als vader? Of ga je dat nee, nee, stiekem nee, nog? Nee. nee, we mailen af en toe. En uh, ja, mocht ik uh, binnenkort weer een keer in Amerika zijn. en hij is er ook, want hij reist nogal veel. Uh, het is een namelijk uh, verwend uh, motocrosser op zijn 72ste. Dus wie weet, komt hij wel naar de Titi in Asch dit jaar? Hoe neus. Oh, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ja, dat zou super zijn. Als een E-link dan de klasse veteranen wint. <laughs> Wil jij daar dan wel weer een documentaire over maken, eigenlijk? Ga ik een documentaire maken over oudere mannen die nog motocrossen? Ja, veteranen die motocrossen en eenling zitten. Nou, ik, ik ben bezig met een ander plan, maar wie weet. Nou ja, het zou er natuurlijk tussendoor kunnen. Ik mag ik jou heel hartelijk danken voor het maken van uh, deze documentaire. Graag gedaan. En wij horen nog heel veel van jou. Ik hoop het. Dankjewel. Dag. We zijn toe, dames en heren, aan de zesde etappe van de reis... door de encyclopedie van Nederland. De kris-kras rit langs de alfabetisch geordende begrippen... die bepalend zijn voor de, de identiteit van ons vaderland. De Volkskrant-journalisten Wilma de Rek en Bert Wagendorp... die schreven er een, uh, een reeks artikelen over. En die breiden dat zelfs uit, die reeks artikelen... tot een boek dat vorig jaar verscheen. Op weg... Langs de windplaatsen van A tot Z bereiken wij vandaag de N. Jeroen Wielaert, die belandt met het tweetal. Eerst aan de kust, dan gaat het verder over een, een, een veelbezongen uh, veel uh, landskleur. Dat is de O. En dan eindigt het in het vissersdorp, waar een typisch Hollands popgeluid is ontstaan. Wij gaan luisteren naar de Encyclopedie van Nederland. Tijdloos blijft die aanrollen. Fenomeen dat het land deels smoel heeft gegeven... en ook het landkarakter bepaalt. De N. De N van de Noordzee. In dit geval de Noordzee bij Egmond aan zee in Noord-Holland. Nederland met dat typische profiel, met dat gekromde voorhoofdje. Ja, dat gekromde voorhoofd, dat, dat, die, die, die, die beker als het ware... die langzaam aan taps toeloopt richting het kanaal... En we staan hier bijvoorbeeld in Egmond, uh, hier 150 meter uit de, uit de kust, ligt het oude dorp Egmond, tegenwoordig Egmond in zee. En daar zie je een kerk liggen, die, die ligt daar nog steeds, dat is de oude sint kerk van dat dorp, die uh, bij een, een noordwestenstorm in 1741 helaas moest worden prijsgegeven aan de golven. En de, de vissers die hier te wonen trokken zich terug. Maar dat is, uh, de Noordzee, die kust, is constant in beweging geweest. Die beweegt nu ook weer richting zee. We, door alle suppleties die we plegen, uh, zijn we nu weer uh, grond aan het terugwinnen. En de, de, de zee ligt bijvoorbeeld nu een meter of vijftig verder weg dan twintig jaar geleden. Vredezee zee ook, zonder wie Nederland toch ook niet Nederland was geweest. Nederland dat een somper bedomd landje anders maar altijd was gebleven. Zoals ze zeggen, de zee geeft, de zee neemt. Of misschien neemt en geeft die. daar wil ik even van afwezen. Maar dat land, die zee heeft natuurlijk Nederland gevormd tot wat het was. Aan de ene kant had je daar de rivier, de Rijn, die zijn sediment hier afzette en die Nederland mede vormden. We zijn eigenlijk een beetje het afvoerputje van Europa in die zin. En de zee opende natuurlijk de wereld. Het hele koloniale verleden van Nederland, het vissersverleden, Rotterdam. Het hele, de hele economische voorspoed is te danken aan die zee. En heeft, ons, uh, heeft Nederland wat anders... Ja, toch een soort Zwitserland was geworden zonder bergen. Heeft de wereld opengelegd en Nederland een open blik naar de wereld bezorgd. In die zin onuitputtelijke bron. Ja, en dat zie je nu weer. Die zee die blijft gewoon ook veranderingen aangeven. We kijken hier naar die grote windmolens daar verderop. Maar dat is ook weer een ding wat in die zee gebeurt en wat meegaat met de nieuwe tijden. Van het blauw van de Noordzee keren we ons naar die andere kleur, de O. De O van Orange, oftewel Oranje. De stad in, het, in de Vaucluse in Zuid-Frankrijk. In, Zuid in uh, 1544 erfde toenmalige Prins Willem, de latere vader des Vaderlands, dat van zijn neef René van Chalon. En uh, de stad Orange uh, was een, een, een oude Romeinse legioensplaats onder de naam Aurazio En uh, dat was niet uh, genoemd omdat het de grond daar uh, oranje was... wat je zou kunnen denken in de folklore. Die heeft een beetje dat, dat oranje-rode. Maar het was uh, genoemd naar een Keltische watergod. Dus uh, wat wij nu uh, oranje noemen... heeft niks met de kleur te maken... maar met een verbasterde godennaam uit de Keltische tijd. Na die aanslag en die moeilijke formatie... kon ik het land niet zomaar achterlaten. Dat snap ik, man... Maar je hoeft het niet allemaal zo netjes achter te laten. Ik moet ook nog wat te doen hebben. Mijn oma Wilhelmina vond dat je je kinderen het koningschap niet kon aandoen. Ik heb dat nooit begrepen, tot ik op haar plaats zat. Het is ook de kleur van een koningshuis dat lang niet altijd onomstreden is. Nee, maar de laatste tijd wel. Onze Nederlandse monarchie is heel erg een vrouwending. De vrouwen hebben nee. het Nederlandse koningshuis gered. Anders had jij toen af kunnen treden. Wilhelmina werd koningin, Juliana werd koningin, Beatrix werd koningin... straks wordt Maxima koningin en daarna Amalia. En dan is het koningshuis verzekerd van een goede toekomst. Koningshuis dat ook verzekerd is van menig televisieserie. Pas geleden nog. Oranje in gevaar met Wilke van Ammerhooy... Als Beatrix. Uh, in gevaar omdat uh, het, het, de formule van het constitutionele koningschap, de constitutionele monarchie, zoals wij die nu kennen, ter discussie staat. Beatrix heeft namelijk behoorlijk veel macht als voorzitter van de Raad van State. Uh, uh, in theorie heeft zij veel te zeggen. In de praktijk valt dat reuze mee, omdat het toch allemaal meer formele functies zijn. Zij misbruikt die macht ook niet. Zij mag ministers uh, ontslaan en benoemen. Maar op het moment dat ze dat op eigen houtje zou doen, heeft ze de hele politiek tegen zich. Dus, dus het valt allemaal wel mee. Desondanks gaan er veel stemmen op om hier toch meer een ceremonieel koningschap te vestigen. En uh, de politieke steun daarvoor is groeiend, dus het kan wel eens gebeuren. Oranje verkleurt niet. Oranje verkleurt nooit. Het Nederlands elftal Oranje. ...voor zo'n klein land een ongelooflijk uh, succesnummer. Nederland is een land waar, waar toch steeds weer grote voetbaltalenten vandaan komen. En als die succes hebben, dan reist een oranje legioen. En dat is uh, de afgelopen tien jaar is dat enorm toegenomen. Dat kleurt de stadions oranje. Dan worden hele steden worden oranje. Het wordt eigenlijk, elk toernooi wordt het erger. Uh, elk toernooi uh, wordt Nederland oranje gekleurd. En dat zal uh, ongetwijfeld uh, dit jaar in de zomer weer gebeuren. Als we in de Oekraïne en Polen het EK hopelijk eens een keer gaan winnen. Het is een intimiderende, harde en eigenlijk niet zo hele mooie kleur. Vind ik. Het is een beetje een brutale, schreeuwige kleur. Niet voor niks is het een alarmkleur. Dus uh, nee, in die zin uh, misschien helpt het ons uh, om, uh, om dit jaar eindelijk te winnen. Andere Hollandse trots komt weer uit het IJsselmeer. Hij is niet Oranje, de P. Hij is donker van kleur, hij glanst, Hij is. Het is we hebben het over de paling. Ooit het, het volksvoedsel van, van, van, van veel Nederlanders. Het was het krioelde van de paling in het IJsselmeer, maar ook in de wateren daarbuiten. En je kon hem stoven, je kon hem bakken en je kon hem vooral, en daar is hij de beroemd om geworden natuurlijk, je kon hem roken. En de, de gerookte IJsselmeerpaling, zoals hij hier bij de firma Smit in Volendam wordt gerookt, is beroemd. Jan Smit, een van de mannen die het van generatie op generatie heeft doorgegeven gekregen, is het werk van liefde. Ja, je moet echt gekke paling zijn, anders word je nog geen goede roker. Dat bestaat niet. Gerookte paling, ja, dat lust ik een hele dag. Daar kun je me s'nachts nog steeds wakker van maken. Ik ben dus gewoon echt een palingjunk, zeg maar. Een sound hebben ze daarna genoemd. Nou, dat, dat zegt al genoeg. En ze heten zelfs Smit. Ook Smit. Is een bekende Palingsound-vertolker, zeg maar. Het begon met die andere jongens die. Uh, Cats werden genoemd. Waarom toch eigenlijk? De Cats. Ja, de Cats. Dat was een van die jongens, de zanger. Niet Piet, want je had nog een zanger. Kees Veerman. Die zijn bijnaam was Poes. En zo zijn ze eigenlijk aan de naam Cats gekomen. En die hebben eigenlijk, dat zijn echt uh, degenen die zijn begonnen met de palingsound. Die hebben dat op de kaart gezet. En dat had alles te maken dat ze altijd paling meenamen naar Hilversum. En dan gaven ze aan de pluggers. En dan wilden die plaatjes wilden ze heel graag draaien. Totdat Joost de draaier zei, hier heb je de palingsound. Je had altijd een vette bek, Joost. Het is te zien boven de rokerij... In het Paling Sound Museum in Volendam. Het is een trap op. En het eerste wat opvalt is de zoldering volgehangen met gouden platen. En dan de panelen met de foto's van oude en jonge Volendamse muzikanten. Toonbeeld van een hele eigen vissersdorp cultuur. Dorpscultuur die. Nederlandse cultuur werd en nog steeds is. Met de Drie J's en Jan Smit als de belangrijkste moderne vertegenwoordigers. Ja. Muziek nog altijd zo glad als paling. De, de legende wil een beetje. Het is, het, het is een beetje zingen ook met die snik in de stem. En er wordt wel gezegd: in de 80-jarige oorlog had je twee plekken in Nederland waar Spaanse soldaten naartoe gingen. De ene plek was sint Willebrod, ook bekend vanwege de muziek. En de en zo. De andere plek was Volendam. Dus die, die, die Fado-snik die je hier in die, in die uh, palingpops nu hoort, zou daarop teruggaan. Ik weet niet of het, ik sta niet in voor de waarheid in het verhaal, maar het is wel een mooi verhaal. Meet in Holland, maar toch vooral in Volendam. Het was een vissersdorp en op een gegeven ogenblik dan moet je toch weer eens een baantje aan de wal zoeken. En zijn er heel veel gaan zingen. En dat gaat zo goed dan. De Encyclopedie van Nederland werd gemaakt door Jeroen Wielaert voor de NTR. Volgende week gaat het verder. Volgende week gaan wij... Uh, gaan wij wat gaan wij doen volgende week? Nou, dan gaan wij natuurlijk gewoon... Um, dan gaan wij naar de Indische Keuken. De R van de Indische Keuken die is zo ontzettend geliefd in Nederland. En dan begeven wij ons ook nog even op het ijs. Op het harde Hollandse natuurijs, Nogmaals, bij de heeft u suggesties voor toekomstige lemma's in deze encyclopedie van Nederland? Mail onze redactie apenstaartjehollanddok.nl. En de origineelste inzendingen die zullen worden beloond met een boek. De Encyclopedie der Nederlander van het duo Wagendorp en de REK. Drie exemplaren per uitzending hebben wij beschikbaar van dit boek. Redactie Holland voor al uw suggesties voor toekomstige lemma's in deze encyclopedie van Nederland. Volgende week hebben we ook een ongelooflijk Nederlands fenomeen met de W van wiet. wiet. In 40 minuten gaan wij deze wiet eens even uh, analyseren. De Caro verslaggevers zi be begeven zich op de wietmarkt. Er zijn naar schatting 650 koffieshops in Nederland... en die worden gedoogd door de overheid... en die geven dus gedoogd leveren die hun spulletjes. Maar het toeleveren van deze koffieshops dat is omgeven door een sluier van geheimzinnigheid. In deel 1, de achterdeur... Duikt Harm van achterveld in die illegale stroom van, van, van nederwiet naar deze koffieshops. En hij gaat op zoek naar Mr. X. Dat is de aanduiding die de Belastingdienst hanteert voor het, het, het, het, het anonieme leverans, leveren aan de koffieshops. En die, die leveringen die zijn dan illegaal, maar het bedrijfsresultaat van deze leveringen is wel aftrekbaar. Van de belasting. Zijn collega Marcel Dekker die gaat in het tweede deel van deze tweeluik... dat heet De Overloop, gaat hij naar België. Want in België hebben ze steeds meer last van wietplantages. En die wietplantages worden niet zelden opgezet... met Nederlandse know-how en met Nederlands geld. Laat ik afsluiten met een gedicht... wat en de vaders en de wiet combineert. Mijn vader belde op. Hij zei, ik moet eens met je praten. Want het heeft geen enkele zin elkaar te blijven haten. Want straks ga jij misschien dood. En dan blijf ik zitten met die vraag. Waarom, mijn zoon? Waarom heb je nooit met mij gebloot? We hebben altijd alles voor je over gehad. Jou altijd gesteund, ook als je in problemen zat. Altijd ons laatste geld voor jou opzij geschoven. Maar je zat altijd maar alleen op je kamertje boven. En nooit een woord van dank. Nee, alleen een grote bek. En nooit kreeg papa een trek. We zijn naar de koffieshop gegaan. We hebben een zakje hash gehaald. Ik trok mijn portefeuille. Maar hij zei, papa betaalt. En we hebben zitten blouwen En we hadden een goed gesprek. En ik kwam nader tot mijn vader. Met... Dit is een lied over een plant, een groene plant, Een mooie plant, een welkende wel plant, een grote, een sterke, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa hollandica, of de. Needer wie de wie de, wie de. Wie de.